Nieuws van 8 uur. Mark Hocke met het NOS bevangen door de hitte. Sommigen hadden genoeg aan een bekertje water, maar bijna 100 mensen hadden medische hulp nodig. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag en daarom heeft de organisatie besloten om de 30 en 40 kilometer een half uur eerder te laten starten. Ook zal er een extra waterpunt zijn op de route. De Rode Kruis deelt waaiers uit met tips over maatregelen tegen de hitte. Vrouwen die een IVF-behandeling ondergaan... krijgen niet vaker dan gemiddeld borstkanker. Dat concluderen onderzoekers van het Antonie van Leeuwenhoek en het Erasmus MC. Eerder onderzoek had laten zien dat vrouwen... met een verhoogde concentratie vrouwelijke hormonen vaker kanker krijgen. De tijdelijke hormoonpieken van een IVF-behandeling... verhoogt het risico daarop niet, concluderen de onderzoekers. De aanval gisteravond in een Duitse trein was een wraakactie... Volgens het Duitse OM wilde de jonge wraak na de dood van een vriend. Die is afgelopen zaterdag omgekomen in Afghanistan. De aanvaller was een gelovige moslim zonder crimineel verleden. De Duitse OM zei niets over banden met de Islamitische Staat. Een rechter in Brazilië wil WhatsApp voor onbepaalde tijd blokkeren. De chatdienst weigert mee te werken aan een politieonderzoek. Naar verwachting zal de blokkade van WhatsApp ingaan zodra alle telecomaanbieders in Brazilië officieel op de hoogte zijn gebracht. De eigenaar van WhatsApp, Facebook, is volgens de rechter meerdere keren gevraagd om te helpen bij een onderzoek naar criminelen in de stad Caxias. De blokkade kan worden opgeheven als Facebook wel meewerkt. Het weer, het blijft vanavond lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 18. Morgen wordt het wat warmer dan vandaag met 29 tot lokaal 34 graden. Later op de dag ontstaan wel meer wolken en enkele onweersbuien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Zal vertrekken met de zomer. Blijven herinneringen over? Ben ik nog maanden lang betoverd? Ze piezen blijft onbereikbaar, onweerstaan en ongrijpbaar. Als ik een seconde te lang sta, brengt ze mij onder hypnose. Waarom heeft ze mij gekozen? is all my number. uur van CFM Zandvoort, uw lekkerste station van de regio. Ondertussen ziet hier allemaal kaos in, in de knoop, maar ik heb ze alweer uit de knoop. Um, ja, tweede uur. Uh, Wilfred, je bent ook nog uh, gezellig uh, in de studio. Ja, we zijn er nog steeds hoor. En we gaan uh, zometeen nog een leuk plaatje van jou draaien. Dat doen we uh, gaan nog eventjes zo meteen de koffer van de week draaien. Ja. En dan uh, is het tijd voor, jou, uh, voor jouw plaatje, die uh, eigenlijk ook een koffer is. Maar dat maakt niet uit, want dat is altijd wel gezellige muziek. Toch? Ja, ik zit even kijken. Het hangt hier eentje over de tafel. Ja, het, het is hier een gezellige het, boel. In ieder geval. Het is geen Casa Rosso, hè? Je hoeft niet op tafel. <laughs> Beetje rustig van hè? In ieder geval, het de tweede uur van CFM <laughs> Zandvoort in de avond is, is, uh, is uh, vol in volle gang. Ja. En um, ja, we gaan er gewoon een uh, leuke tweede uur uh, van maken. Ik heb een, uh, ik heb een uh, leuke plaat uh, klaarstaan. Voordat ik dat uh, ga opzetten, wil ik nog even zeggen, zometeen natuurlijk dit uur, he, de dubbelhit, de tv-tune en natuurlijk nog veel meer Wilfred Bellis dus ja. een bomvolle uitzending hier uh, op CFM Zandvoort, maar wij gaan eerst luisteren naar uh, een cover van uh, Robin Halvers Mag ik dan bij jou?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 En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het smijt te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Als het nergens. Droog jij mijn tranen dan? wat als ik bij jou mag Mag jij altijd bij mij Kom wanneer je wilt Ik hou een kamer voor je vrij Als het einde komt En als ik dan bang ben Mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Wauw. Wat mooie Wilfred. Mooi nummer is dit, hè? Ik zing er zelf ook, hoor. Ja, heel veel, heel veel, heel veel mensen. Ja. Maar het, uh, zoals Jeroen van der Boom al zei bij de beste zangers van Nederland. kijk, hier is dus weer een versie. Ja. Maar, ehm... Um, ja, toen uh, Jeroen van der Boom uh, zei uh, dat is een van de beste Nederlandstalige nummers moest ik hem wel gelijk geven. Want als jij kijkt hoeveel dit nummer wordt gezongen nadat Claudia hem al uit heeft gebracht. Klopt, ik, uh, dat is heel veel. Ik heb hem ook van Willeke Alberti, wat ik net al zei. Ja, daar wilde ik net over beginnen. Want, Juist. Want hier Be staat een heel grote kop op. Uh, op beste, zangers ja, ja. De beste zangers van Nederland. Ja, beste zangers van Nederland. Daar heeft zij dit nummer ook gebracht, Willeke Alberti. Ja, heel mooi. Heel mooi gebracht. Willeke heeft natuurlijk een stem dat je denkt van die, die kan het echt vertellen. Ja, en dat zeiden ze daar ook toen in het programma. Ik wil eigenlijk toch nog een, een klein fragmentje daar. Uh... Ja, is goed. Daar zit ook wel verhalen in, allemaal, hoor. Maar dat is uh... maar dus met, uh, met elk nummer zit er verhalen in. Wil ik alberti. Met mag ik dan voor jou een klein stukje? Geweldig. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen.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 als ik nergens anders kan. En als ik moet huilen. Droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag. Well, mag ja. jij ik heb zo moeite om de, de schuif open te doen Wilfred. Zij brengt het echt heel mooi. En als je je koptelefoon zo op hebt. Dan ja. Net als dat andere nummer ook. Iedereen zingt hem op zijn eigen manier. En Robin heeft hem heel mooi uh, gezongen op haar manier. Maar Willeke doet dat ook op haar manier. En haar vertellende manier. Maar Jeroen daarentegen ook weer. Alles met gevoel. Hè? Gevoel. Iedereen brengt ja. zijn eigen gevoel in het nummer. Ja, maar dat is een met muziek. Je ja. moet, uh, je moet achter, achter je nummer staan en met gevoel zingen. Zeker weten. Zeker Absoluut. Weten. En weten waar je over zingt. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat is zeker zwaar. Ja. Uh, Wilfred, we gaan uh, even één plaatje tussendoor draaien. Want anders gaan we te lang kletsen, denk ik. Ja, dat maakt niet uit. Goed. Nee. Moeten, weer, moeten ze weer wachten? We zijn live weer. Dames en heren, we zijn live bij CFM, Zandvoort FM. In Zandvoort bij Roy van dus, uh, <laughs> Live op Facebook. Live op Facebook. Dus, uh, we, echt, uh, we gaan even één plaat draaien. En dan gaan we echt nog eventjes over jouw CD-presentatie mm. hebben. En dan uh, ja. hebben we het volgende plaat van jou klaarstaan. Hartstikke leuk. Lacht, zit op mijn kamer, zie de druppels, ze voelen als mijn tranen. Ze glijden langs mijn raam, hoe laat het is, weet ik al lang niet meer. En ik kijk naar buiten, ik zie alleen. Ja, eindelijk. Ja, eindelijk toch, maar weer. Van binnen Ik zie je in het donker ik Zie ik jou Zeg me maar eigenlijk Wat je met me hebt gedaan En ik Kijk naar buiten En ik hoor steeds Je laatste woorden En je zegt Het is morgen geweest Maar nu Would you hang and look inside? Oh my- Tino Martin op uh, CFM uh, Zandvoort. En uh, daarvoor uh, hoorde u uh, Claudia de Brei... of uh, Claudia de Brei niet, maar uh, mag ik dan bij jou van ik Alberti... maar ook van Robin Halvers, dat wil ik nog even zeggen. Wil men uh, Robin Halvers meer luisteren op uh, YouTube? Dat kan, ze heeft haar eigen YouTube-kanaal. Kijk vooral uh, op haar YouTube-kanaal, gewoon Robin Halvers. En dan komt dat helemaal goed. En dan uh, kan je dat liedje van mag ik dan bij jou ook uh, terug uh, luisteren... of vele andere leuke covers van haar. Uh, Wilfred, jij bent nog steeds uh, gezellig uh, in de studio... Je mag ja, even dat je een cd'tje had pakken. denk dat, ja, al uh, moeten we worden daar. Ja, we blijven even lekker plakken, toch? Ja, gezellig. Het plakt hier ook behoorlijk. Maar, en de uh, Ergo heb ik aangegreden. Ja, daar he? ben ik wel heel blij mee. De Ergo is het eindelijk zel. aan. Hey, uh, Wilfred, uh, je cd-presentatie, daar zijn behoorlijk wat mensen op afgekomen. Je had veel leuke artiesten. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Klopt. We hebben het uh, gehouden in, uh, in Landsmeer, in de sprong. En, uh, nou goed, het was uh, buiten verwachting echt uh, geweldig. Echt, nou, ik denk wel uh, nou, zeg, ruim 200 man, 180 200 man. En uh, nou goed, we waren hele leuke artiesten. En, uh, nou echt, het gaat, maar het gaat in de flits aan je voorbij, is echt niet normaal. Dus uh, welke artiesten hadden we? Ja, ik ik heb, uh, moet even multitasken. <lacht> dus uh, hij is uitgereikt door, uh, dus, uh, door mijn grote vriend en uh, collega Dries Roenvink. En uh, was echt leuk. Uh, nou goed, we hadden Leonardo Del. we hadden Dario, we hadden uh, Robbie uit Harlem. Uh, Patrick Bakker, uh, Ruud Versteeg, wat mensen uit Friesland. Reina van Zandvoort, dat is ook wel leuk. Helemaal uit Friesland. Ik moet even de flyer nakijken, want ik heb zoveel mensen gehad, jongen. Echt waar. Ramon Beens hadden wij. Uh, nou goed, zullen we eens even kijken nog ja, Jemina, zoveel mensen gehad, jongen. Ik was er zelf ook, staken. ik sta er ook zelf om. Ruud Versteeg, <laughs> Ruud Versteeg uh, nou goed, uh, noem maar op. Echt van alles, ik denk 12, 15 artiesten, dus echt een hele geslaagde dag geworden. Wat zeg je, Angelo Kok hadden we ook nog, ja. Je bent mijn agenda, hè? eigenlijk moet je het even opnemen, hè? want uh, zo ben ik eigenlijk die telefoon kwijt. Dus uh, het was echt een hele, hele leuke en geslaagde dag, het was alleen heel warm, maar goed, dat maakt niet uit, dan mocht de pret niet drukken. Het was een leuk podium en uh, goed geluid, dus uh, en alles was, wat zeg je, Dario heb ik al genoemd, ja. Dus hey, even, even terug, Dries, hè? Ja. Op tv, ik kreeg het te horen van een kennis. Op tv is het echt zo'n man van met, met spierballen en lijkt het wel. En ja. gewoon een stevige man. Maar in het echt is het zo'n sprietje. Ja, nou goed, ik vind hem uh, wel goed eruit zien. Uh, ja, ik vond... <laughs> uh, Jacqueline en Dries, wat vind jij van Dries? Ik vind ja, Dries hartstikke niet. Ja, Dries een... is zo'n lieve, lieve man. Hè? Het is echt een heel spontane man, echt waar. Hij vond hem hele leuke neef. Ja? Cher Gerard was er ook bij, klopt, Dries heeft ooit een nummer uitgebracht, heel klein fragmentje. Ja. Ik kom me heen kijken. Ik weet niet wat het is. Kreurigheid alom omdat de crisis is. Het lijkt wel op de wereld al bijna is vergaan. Maar geld maakt niet gelukkig en neem dat van mij aan. Ja, maar zinnen is, is er geen crisis. Want Madrid, ja, Madrid is maar is, is er geen crisis. Dat was ja. ook wel te merken op jullie feestje. Want er waren behoorlijk veel mensen. Ja, zeg ik rond de 180, denk 200 man met alle artiesten en uh, met, uh, ja, met mensen aanhang mee. Dus het uh, was echt leuk, leuk echt, echt een hele leuke dag. We alle alles goed geregeld. We hadden een, een rode loper hadden we neergelegd. Met paaltjes en kamertjes, weet je. Echt voor de binnenkomst entree en uh, ballonnen en zo. Dus echt, uh, echt gaaf. Dus echt geslaagd, ja. Absoluut. Dus uh, we gaan voor de herhaling. Jullie gaan voor de herhaling. Ja, of een solo zingen, of een duo zingen. Ja, Als het maar een singeltje uh, is. Een, uh, heel veel ja. gezelligheid. Ja, we hebben de volgende plaat van, van jou klaarstaan. Daarna gaan we de dubbelhit doen. Is Uit de Zo. oude doos zeker deze? Deze is zeker uit de oude ja, maar je Kom hem al, gaan maar aan. Heb je stof eraf gehaald? Ik heb stof eraf gehaald. Wat gaan we doen? Gaan we leven? Ik ga leven, Rob van Al. Nee, uh, Wilfred Bellis. Ja. Geen een bak. twee donkerbruine ogen, Ik kan ze niet vergeten. Ooh. Een nacht, vol van romantiek, Spaanse klanken van muziek, ik voel toen hoe je heet. Nu lachen in alles wat ik doe, jij ja, ik ga leven. Vergeet die eenzaamheid, het is verleden tijd, ik wil weer geven. Want als ik jou weer zie, je bent mijn alles ziek, jij ja, ik ga leven. Oeh, oeh, oeh, je kan zo mijn ik voor jou, ik hou zo van jou. Een rode weg Zo moet het altijd zijn Jij en ik hier samen Ooh. Wat is het leven Toch veel waard Als jij liefde Zo ervaart Jij en ik hier samen Nu we. In alles wat ik doe, ja ik ga leven Vergeet die eenzaamheid, het is verleden tijd Ik wil weer geven Want als ik jou weer zie, je bent mijn alles zie Ja ik ga leven Ooh, Je kan zo mijn ik voor jou En ik hou zo van jou Nu lachen we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 voor jou. Ik hou zo van jou. Gezellige muziek hoor je hier op CFM Zandvoort van het Nederlands product. Dit, het mag ook een Engels liedje zijn in een Nederlands jasje of uh, natuurlijk een, uh, een Engelse zanger die het in Nederlands heeft gemaakt. Het kan allemaal hier bij CFM in avond live. Wilfred, wat een uh, gezellig nummer was het. Ja, tijdje geleden he? alweer opgenomen. Ja, een tijdje geleden. Wel leuk, maar dan zie je wel wat weer in het... Tijdje geleden ook uh, gebeurd is. En dat ja. je weer uh, wat uh, vooruitgang boekt, zeg maar. Nee, inderdaad. Is echt leuk. Maar het, het, het, het blijft een gezellig nummer, hoe oud die ook is. Ja, dat klopt. Hey, het is tijd voor de dubbelhit. De dubbelhit ja. houdt in dat, je, ja. dat er twee liedjes zijn die op elkaar lijken of dezelfde titel hebben, ja. of uh, een cover in het Nederlands. Het maakt allemaal niet uit. En uh, ken jij um, Kid Rock nog? Kid Rock, die naam zegt mij maar wel Lucia. ja. Zal ik hem gewoon opzetten? Du man. Zware om met het tweeën toch niet. It was 1989 my thoughts were short was long caught somewhere man was 17 and she was far was I shined upon her head. Sometimes I hear that song, then I'll start to sing along And think, man, I'd love to see, man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out. Ja, dit was uh, al zomerlang hier op CFM Zandvoort van Kid Rock. Uh, ja, Wilfred, um, jij zei al, iemand anders heeft dit nummer ook wel eens gezongen, hè? Ja, ik dacht, uh, ja, ja, George Baker. Ik dacht, uh, ik, ik, ben, ik weet de naam al. Bert Heninga. klopt dat? Martin of, Starre. Ik, Heb ik klaarstaan. Hij heeft ook uh, Julie, Julie, Julie, nee, July. Nee, dan is dit hem niet. Nee, dit is hem niet. Maar, maar het... ga maar luisteren, want dit is een, een dubbel hit. Dat betekent dat het liedje okay. op, erop lijkt... Of dezelfde titel heb. Yeah. Maar hier zit ook Kid Rock in verwerkt. Moet je maar luisteren. Oké. Okay. And out of ZANG Aan. Er was iets moois ontstaan en we konden haast niet wachten om naar huis te gaan. Ja, want heugende lach zei mij dat alles mag. Ja, we wisten. Lief Berend, zo hoorden we hier met zin in jou op CFM Zandvoort. Wij proberen een lekkere vrolijke muziek deze dag te draaien. Want het is echt nu officieel zomer. In ieder geval kwart weer. Zomer was het alweer een tijdje. Maar nu is het echt zomer. De zomer is gewoon compleet Wilfred. We zijn compleet. Ja. En, in, en in Zandvoort. Zeker. En in Zandvoort. Want daar hoort de zon te schijnen. Zo dus, is dat. Uh, dus dat is uh, helemaal uh, perfect. Hey uh, Wilfred, um, ja. Ja, we zijn alweer een lekker een uurtje onderweg. Uh, kan nou, lekker, uh, lekker muziek door. draaien en uh, doen. Ik vind het leuk dat je er bent. Gezelligheid. Um, wat is jouw eigen stijl uh, muziek waar je van houdt? Ja, alles eigenlijk. Dat is ook wat ik zing. En mijn repertoire, uh, jaren 70, 80. Uh, Nederlandstalig, Engelstalig, elkaar. Ze noemen me wel de zingende jukebox. Zeg maar, dus ja, gooi er een kwartier in. En, dat wilde ik net vragen. En we gaan. <laughs> ja, en het is ook in de clip te zien, hè? Dus uh, wat we ja, gemaakt hebben, ja. Sean en ik. En op de Hoes? Ook dat, ja. ja. We hebben alles in eigen ontwerpen, allemaal uh, het hele verhaal zelf bedacht. En het uh, hele plaatje in de clip. En uh, hij is zelfs met een drone is hij opgenomen, dus echt uh, gaaf. Dus het is echt. Uh, ja, het uh, plaatje is uh, compleet. En, uh, zeg maar. Nou, vanavond uh, tijdens mijn nachtdienst uh, zal ik hem zeker even op onze Facebook-pagina uh, zeggen. Zoals, Hartstikke uh, leuk, ja. Zoals ja. Uh, beloofd. En, ja. Uh, ik weet dat er nieuwe luisteraars zijn, uh, Wilfred. Echt waar? En, um, Gezellig. Ja, en die hebben hem, Goedenavond. Die hebben hem nog niet gehoord. Nee, hij staat ook op YouTube. Kun je de clip ook zien? Uh, Wilfred is John of Midnight Dynamos. Kun je gewoon niet tikken. Dus uh, TV-rouwer draait hier al. Nou, Hoe lang draait hij mee? 15 juni is hij uitgekomen. Hij is dus, ja. uh, officieel, officieel 15, maar uh, hij is 13 juni is al gelanceerd. Dus, uh, dus er kan nog steeds gestemd worden op op de verzoekparade ja, zeg op de maar. van ja. TV Oranje. En het draait nog steeds mee in het reguliere programma. Dus, uh, vandaar. Of blijf hem gewoon aanvragen op CFM Zandvoort. Wie weet uh, komt hij dan uh, ook wel op ons... Uh, op onze zender wel vaker voorbij. Binnenkort is, is John de gast aan de telefoon bij Entertainment for You. Ja. In augustus, hoorde ik. Okay. Dus dan Leuk. gaan de luisteraars hem zeker weer horen bij Entertainment for You. Want we hebben twee Nederlandstalige programma's. Entertainment Leuk. for You ja. en GVM in de avond live. En weet je wat? We draaien hem gewoon nog een keer. Ja, gezellig.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 weer vol. Ik pak de mic, we gaan weer los. Ja, nog één CfM Zandvoort, Wilfred Belles en uh, John hier op uh, CfM Zandvoort met hun uh, nieuwe single, die zeker op YouTube uh, te vinden is en anders op onze Facebookpagina vanavond, uh, CfM in de Avond Live daar kan u ons uh, zeker op vinden hey, Wilfred, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd dat je hierheen bent ja, gekomen graag gedaan, hartstikke leuk wij gaan zo meteen de tv-tune nog uitzenden en dan uh, okay. is, is de uitzending alweer voorbij twee uur lang CfM in de Avond Live volgende week zijn we er sowieso weer en uh, tegen die tijd dat je weer een singeltje hebt of heb je nieuws. Of ja, bellen, zeker. of een mailen, we of een faxen. Ja. Of je komt gewoon hier langs. We zijn hier sowieso bijna elke ja. dinsdag te vinden. We hebben je nummer, we houden je op de hoogte. Ja, zeker weten. Je lijkt wel een bloesbroer. Ja. Zeg maar. <laughs> mijn oma zou zeggen, hey, je lijkt wel Al Capone. Al ja, ja. Niet schieten, hè? Niet schieten, hè? Nee. Nee. Nou, hartstikke, gaan, ha hartstikke leuk dat we hier te gast mochten zijn uh, in uh, CFM, Zandvoort en... Uh, Heel fijn weekend, alvast voor de rest van het luisteraars. Want we, we zien elkaar niet meer voor de vrijdag. Dus nee, dus Hé <laughs> hey, Wilfred, wij gaan even een ander soort plaatje draaien. Dit is Goedzo. Oost gene met uh, Clown. Dankjewel. Yes, it's from where you're standing. Because from over here I've a joke. Mm -hmm. Clear the way for my crash. Alone. I've done it again Another number for you know I'd be smiling if I wasn't so desperate I'd be patient if I had the time mm -hmm. I could stop and interrupt Soon as I find out how I can move on the back of the line I'll be your clown, behind the glass Go ahead and laugh, cause it's funny, I want to If I saw me, I'll be your clown Circus Round in circles I'm selling hours tonight I'd be less angry If it was my decision And the money was just rolling My life's a circus, circus, round in circles. I'm setting out tonight. But from a distance, my choice is simple. op CFM Zandvoort van uh, Ojin. Van de beste zangers van Nederland. In de opname was dat. Even iets uh, totaal uh, anders. Uh, afgelopen jaren zijn er uh, diverse Benefiets uh, Waar we het nu over gaan hebben georganiseerd. Met uh, diverse ar artiesten. O waar, onder andere in Almere. En in uh, Den Haag bij Barbie's Bar. Daar ben ik zelf bij geweest. Ik heb het over Ramon uh, Beense. Zijn uh, dochter. Jané. Uh, en nee. um, ja, daar zijn de afgelopen tijd uh, best wel veel... Ja. Uh, ...nieuwsberichten overgekomen. Zij was ernstig ziek, ze had uh, leukemie. En um, de afgelopen um, ja, maand ging het weer niet uh, heel erg goed met haar. Ramon heeft vorige we of twee weken geleden nog bij jouw cd-presentatie opgetreden. Klopt. En de ja. afgelopen week is ze uh, is overleden. En uh, ja, ja, er zijn natuurlijk heel veel berichten over. En uh, ook in de media en shownews is, er bij, is erbij geweest. Het was een hele lieve meid. En, um, en uh, hun waren ook, hun, de ouders waren ook heel erg... Uh, Heel erg goed voor dochter. Het een dochter. Ze zijn hele lieve mensen. En ja. Veel te vroeg eigenlijk. Nou goed, het is altijd te vroeg. 9 zeg maar. Jaar. Al, al, al word je 90 of 100 of, of 18 of 19, het, uh, ja. het is, uh, blijft, blijft echt een trieste zaak. Ja. En uh, hij heeft inderdaad bij, mij, uh, bij ons, bij ons, uh, ik zei het mij, ik ben niet alleen toe, maar Sean en mij gezongen. En uh, ik heb heel veel respect voor die man. En voor, die, voor de ouders, allebei, voor uh, Siona en Ramon. En uh, goed, uh, hij wou eerst wel, niet, wel niet. Maar ja, hij zei: Het is maar uit de kleppie, Bink, even weg. Nou, heb ik echt, uh, heb ik echt heel, veel, heel veel respect voor. Echt waar. Ben ik echt diep in mart. En daarvoor gaan wij uh, nu het uh, volgende nummer draaien. Ja. Het lijkt wel uh, of er... Uh... Mag ik even niets aan je kwijt? Een geschenk uit de hemel, dat is papa's kleine meid. En aan het eind van de dag kniel ik naast haar bed. Zij praat met mij over een dag vol pret. Dan zeg ik: Wel te rusten en de werken gezet. En dan komen ze, kleine meid. Voor het slapen gaan En kleine witte bloempjes In je mooie haar Papi haalt mijn fiets goed vast Ik ben nog bang En pap blijft bij me Papa kijk en papi van En opnieuw dat gevoel Ook al duurt het nooit zo lang en dan altijd, elke morgen, die kleine, zachte kusjes op mijn baan. Zestien jaar vandaag, ik zie je moeder in jou. En dat groeit met de dag. Eén deel meisjes, de rest overal. Met geurtjes, mascara, met lintjes aan normaal. Straat mijn meisje, mijn kind, waar ik zoveel van hou. En ik denk aan kleine, lieve kusjes voor het slapen gaan. En kleine witte bloempjes in je mooie haar. Blijf jouw kleine meisje, pap, ik blijf jouw kind. Vergeet nooit dat ik jou de liefste papa vind. En ik moet even slikken, maar het duurt niet zo lang. En ik denk dan aan zo'n ochtend, aan kleine zachte keusjes om een wang. De tijd voorbij. Het was over in een zee. Lucht. morgen een andere naam vandaag ja ik wil en dan geef ik haar weg de bruid in de kamer waar ik nu naar sta zeg pap ga je mee want de mensen staan klaar ik heb alles gedaan wat ik doen moest voor haar. En ze pakt mijn hand. Kleine lieve kusjes. En haar moeder hier. Stopt kleine witte bloempjes. In haar mooie haar. Breng me naar het altaar papa. Is bijna tijd. Wat eens mijn kleine grietje was. Die raak ik nu kwijt En dan zegt ze zachtjes Papa, ik blijf altijd Jouw kleine meid Jij bent echt de allerbeste De allerbeste papa Die mooie lieve woordjes Daar moet ik het aan mee doen En ik weet er komt nog wel een tijd Dat ik nog wel eens verlang naar toch weer die momenten en kleine lieve kusjes op mijn wang. 19 jaar. Ja. Wij namens CFM Zandvoort wensen, wensen iedereen... Veel sterkte en ook familiebeenzen. In ieder geval, uh, ja, wij zijn ook weer aangekomen aan het einde van uh, dit uh, programma op CFM Zandvoort. Ik weet, niet wat mijn, ik weet niet wat mijn telefoon aan het doen is, opeens. Ja. Maar uh, we sluiten af met dit je nummer. Gerard Joling en Jan Dino, hier op CFM Zandvoort. veel, oh yeah, bedankt. Tot oh volgende week. Graag gedaan. Bye bye. Dankjewel, doei. Laat me weten wat je voor me voelt. Dit is voor jou bedoeld. Oh ik hou van jou. En er, uh, ja, de computer uh, loopt vast. Dan gaan we gaan dit nou lekker uh, snel afsluiten, want anders gaat het uh, helemaal uh, mis. En uh, dat dan gaan we gewoon nog een keer doen. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Tot volgende week zelfde tijd, zelfde zender. U gaat luisteren naar Dood aan met Home hier op CFM.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 As it all comes down to do the sound The sound of the wind is whispering in your head Can you feel it coming back? Little one, little go keep running till we're there We're coming home Screaming out, we'll be crying for mercy. We'll be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we dry out. As it all comes down, again as it all comes down, again as it all.